Het is voor het eerst dat in Nederland uitgebreid onderzoek is gedaan naar seksueel misbruik bij mensen met een beperking. In de oost-Turkse stad Van zijn inmiddels 27 slachtoffers geborgen van de aardbeving van woensdag. Gisteren stond de dodental nog op 19. Onder de slachtoffers zijn twee Turkse journalisten die een reportage maakten over de vorige aardbeving die de stad drie weken geleden trof. Daarbij waren minstens 600 doden gevallen. De journalisten en veel andere slachtoffers zaten in een hotel dat woensdag instortte door de beving. In Japan hebben journalisten voor de eerste keer een kijkje mogen nemen in de beschadigde kernreactor bij Fukushima. Volgens de autoriteiten zijn de stralingsniveaus voldoende gedaald om het gebouw veilig binnen te gaan. De rondleiding duurde enkele uren. Volgens de directie van de kerncentrale geeft dat aan dat de veiligheidssituatie sterk is verbeterd. Bezoekers moeten wel een beschermend pak dragen en na afloop op straling worden gecontroleerd.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 Ingrid Hogevorst, met Nieuws uit Boekenwereld. Ja, zeker. Uh, nou ja, het dit was, dit was een, een grappige week. Er kwam ontzettend veel Nederlandse literatuur uit. Connie Palme, Adriaan van Dis, uh, Hedda Martens. Ik heb een greep maar gedaan. Maar voordat ik uh, ga vertellen wat ik straks ga doen... wou ik toch nog even memoreren... dat is natuurlijk ook de week van het overlijden... van uh, grootschrijver F. Springer, oud-diplomaat... Hm. Uh, Karel Jan Schneider. Ik hield heel erg veel van zijn werk. Met name dat eerste werk... Eh, Boek Viel, Kwisama, Tabé, New York. En het leuke is dat je nu, eh, nu heel veel informatie kreeg... in de kranten over deze schrijven. Dat je, dat je zag dat het echt een man was met twee gezichten. Hè. Op het moment, want hij, was natuurlijk, uh, hij had een ambassadeursleven. Hij, uh, hij zat uh, in uh, Angola, New York, in de DDR natuurlijk. Hè. Bang Bangladesh heeft hij gezeten. Als diplomaat. En op het moment dat hij dat werk deed... Was hij, is hij ook gaan schrijven in 1962. Het leek net of het ene en niet zonder het andere kon bestaan. Hè? Dat iemand die dat vind, ik dan, dat vind ik heel interessant. Dat Iemand die in dat leven, wat natuurlijk heel erg aan codes vasthangt... en rituelen, daar kon hij waarschijnlijk alleen maar in functioneren... door daar ook als schrijver ja, de draak mee te steken. Want zijn boeken speelden zich altijd af in dit soort kringen. Uh, maar dat was natuurlijk heel geestig, heel... Observerend, relativerend. Uh, hij, hij liet dat altijd zien, die moores van het ambassadeursleven. En altijd met wat melancholieën over mannen. die natuurlijk ja, niet de vrouw krijgen die ze hadden willen krijgen. of weer jaren later tegen haar aanlopen. En dan toch weer denken: ach. Het was toch mooi, <laughs> He, dat meisje uit Indië. Maar ja, dan, dan roept de baas en die zegt, ik heb een fijne baan voor je. Je gaat morgen naar Boekeren, precies. Oh, ja. En dan kon hij dat toch in die tegenhouden. En dan zat hij in het vliegtuig en dan dacht hij, ach. Nou ja, dus het was, ik heb er altijd van genoten, met name van die eerste. Dus ik dacht, was, zijn broer was acteur, Erik Snyder. Ik dacht, eigenlijk was je misschien ook een acteur. Maar ben je gewoon schrijver en diplomaat geworden? Heb je jezelf gesplitst? Nou ja, oké. Okay. Dan, wat ik al zei, veel Nederlands werk. Ik heb er twee uitgekozen, want je kan niet allemaal van Nederlandse boeken doen. Uh, namelijk, ten eerste, Stefan Enter, Grip. Stefan Enter vind ik echt uh, uh, jong... Uh, talent. Griep is zijn uh, derde roman. Zijn vierde titel trouwens al. Uh, jongen die ineens opdoken in 1999. Met de ijzersterke verhalenbuntel Winterhanden. En je kan echt zien aan Griep dat hij dat vak steeds beter gaat beheersen. Dan oude rot in het vak. L.H. Wiener. Ach. Ja, altijd zo verongelijkt. Maar ja, met zijn vorige boek... Dat was toch nog geen drank? Ja, niet? had veel drank. Ja. Nou, en het vorige boek heeft hij de Libres nominatie gekregen. Dus nu is dat een beetje, uh, is dat een beetje verdwenen, godzijdank. Shanghai Massage, Ik ga straks al iets over vertellen. En dan Top of the Bill, echt... Vind ik ontzettend goed. Jeffrey uh, Eugenides. Eugenides. Het is, een, het is een Griek die in Amerika woont. En iedereen kent hem, want zijn debuut was de Zelfmoord van de meisjes. Prachtig verfilmde Sofia Coppola. Een geweldig boek ook. Nou, Dit is een derde roman, huwelijk. Dit is echt. ja, Dit is echt zo'n boek waarvan je denkt. Wauw, ik had dat ik het zelf had geschreven. En dan een vierde boek: In bed met een dictator. Als we. Dictators willen begrijpen de macht die ze naar ze toe kunnen trekken, dan moeten we toch echt gaan kijken naar de vrouwen die ze in hun bed kregen. Dus dit gaat over de vrouwen van Hitler, Mussolini, Mao, Lenin, Stalin en noem maar op. Daar ga ik straks vertellen. Dat en meer dus. Over 20 minuten. Over een minuut of tien bestrijdt columnist en Vinex wijkbewoner Twan Hermans de vooroordelen, en dat zijn er vele, van schrijvers en filmers over hij. Of Wekker, wat zei ik dan? Ja, volgens mij zei je Hermans. Nou, nou was volgens door... mij zei ik gewoon oh, Hermans. Oké, okay. nee, kwart over elf. Een ode aan het nachtleven van de hoofdstad. Oh. En dan wel door schrijver Kluun. En ook parooljournalist Hans van der Beek. Maar laten we beginnen met een bede. Ja, u herinnert zich misschien nog van vroeger. De kettingbrief. Je kreeg er een van een vriend of een vriendin met een aantal namen en adressen. Het bovenste adres stuurde je een ansichtkaart, Schrapte dit adres vervolgens van de brief. Schreef je eigen naam onderaan en gaf dit exemplaar. In vijfvoud bijvoorbeeld door. En zo zou je na een tijdje dan een heleboel kaarten krijgen... als iedereen natuurlijk meedoet. Dit principe van de kettingbrief heeft de directeur... van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, Charles X... aangewend om geld bij elkaar te sprokkelen voor een tentoonstelling... over de Vlaamse middeleeuwse schilder Jan van Eyck die voor volgend najaar gepland staat. En Charles X is bij ons de gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een kettingbrief om geld bij elkaar te krijgen voor een tentoonstelling. Ik vond het toch een beetje sneu? Ja. Bar, nou, bar ik boos. dacht. Ja, dat was toch. Het is. Dat, ja, dat was toch een paar jaar geleden onmogelijk geweest dat je nee, op die is, manier het is, het is, mo een, moet bedelen. Want dat is het toch ook een beetje, of niet? Het is, het is absoluut een vorm van, van uh, bedelen. Een, Kijk, de hele tijd op dit moment. Het is guur, het is crisis. Um, uh, er wordt enorm bezuinigd op uh, kunst en cultuur. Ja. Veel meer dan nodig is. Maar goed, dat is een verhaal. Dan ben ik bang dat de andere gasten hier niet meer aan tafel... en uh, niet meer aan het woord komen. En we zijn op allerlei manieren in de museumwereld... zijn we bezig om te zien of dat wat wordt voor namelijk dat mensen die graag naar tentoonstellingen gaan... en consumenten van kunst en cultuur... Oh. dat die ook best bereid zijn om vooraf te investeren. En ja, in, daar zijn er allerlei uh, vormen in, voor. En waar he? ze zich op verheugen... Ja dat we daar iets aan kunnen doen. Dus dan zit je aan crowdfunding te denken. Je zit ook dat klinkt aan... wel heel wat beter, toch? Dit is dat, toch is, ook... dat is een mooi Nederlands woord voor hetzelfde. Ja, ja. een... Zo'n kettingbrief is natuurlijk heel uh, betrouwbaar in ons geval. Want er zijn vijf fantastische mensen... wiens namelijk ik niet zal noemen. Maar als je ze aan de lijn krijgt, dan zul je zeggen... dat ik door hem gebeld word. Die zijn op dit moment bezig om voor ons te werven. En het is absoluut uh, een heel erg uh, betrouwbare zaak. Want je kunt... Um, als je mee wilt doen aan de kring van Van Eyck... want die zijn we aan het vormen... kun je daarmee uh, ten eerste privileges krijgen... maar je kunt ook op een hele mooie manier kun je, um, uh, de tentoonstelling zelf zien... en het voor anderen mogelijk maken dat ze hem gaan zien. Want het is niet mogelijk om zonder extra geld... die tentoonstelling voor elkaar te krijgen. Nee, kijk, dit zijn, dit zijn projecten die kosten altijd echt veel. Dit is een project dat kost 1,4 miljoen om het te maken. Um, en wij kunnen als museum kunnen we dat geld... dat hebben we niet op onze begroting, dat kunnen we alleen maar verdienen... Aan de kassa of door sponsors of door een, een cultuurfonds dat ons daartoe in staat stelt. Want dit stond dat, er langer op de pl planning. We zijn er al twee tentoen. jaar mee ja. bezig. En het lukte ons dus niet. Uh, dat is dan het, uh, het spijtige eraan. Uh, in deze conjunctuur, en normaal gesproken lukt het ons altijd wel, hè, om um, ja, op het moment te komen dat we het risico durven nemen. Dat we ze zeggen en nu over de sloot en organiseren en dan staat hij er volgend jaar. Ja. Vertelt u eerst maar waarom die Vlaamse schilder van Eyck hier naar. Ja. Eindhoven moet komen. Um, uh, het is toch heel veel sum? Ja, maar hier komt hij niet, toch? Nee, nee hij komt naar Rotterdam, als het daarbij oh, mij. Ja, oh. Naar het Boymans. Maar um, uh, Kijk, de, de tentoonstelling heet de, de Weg naar Van Eyck. En um, uh, Van Eyck was een, een man die in een hele bijzondere periode... namelijk rond 1400... Uh, in uh, het Bourgondische, uh, zuidelijke Nederland en Noord-Frankrijk... en een stukje Elsas tot bloei kwam... En die eigenlijk, ja, je kunt hem onze Leonardo da Vinci noemen. Hij heeft, meteen heeft hij een onvoorstelbare kwaliteit. Zijn broer Hubert trouwens ook, die, die leefde wat eerder. Of ze, uh, en um, het gekke is dat uh, wij altijd denken dat hij van Eyck dat die dus uit de lucht is komen vallen. Met de kwaliteit die hij heeft bereikt. Hij heeft het Arnolfini portret geschilderd. Een huwelijksportret dat in Londen in de National Gallery hangt heeft het lam gods geschilderd. Het is een, een veel Waarschijnlijk het beroemdste, of niet? Ongelooflijk, ja. ongelooflijk. Maar, maar dat gaat u niet katten. naar Rotterdam halen, maar nou, wel? Ik sluit niets uit. Laat het zo Echt zeggen, waar? We zijn met alles bezig. We proberen zeven stukken van hem naar, naar Rotterdam te krijgen... uit alle collecties. We hebben er zelf één. Onze partner in Berlijn heeft er twee. We zijn bezig met Washington. We zijn bezig met, met, met Franse collecties. En Alleen al zeven stukken van Van Eyck is geweldig. Maar wat we dus eigenlijk aan het doen zijn... dat is dat we willen laten zien dat Van Eyck... Dat hij niet uit de lucht is komen vallen. Dus dat die enorme kwaliteit. die rond. Uh, hij is geboren in, uh, in. waarschijnlijk 1390 en kwam een beetje op slag rond 1420. dat die enorme kwaliteit die hij en ook Hubert van Eyck bereikte... dat die langzaam maar zeker is ontstaan. in een veel bredere humuslaag. waarin de boekillustratie, uh, uh, reisretabeltjes... Uh, uh, die onderweg uh, uh, werden gebruikt door geestelijke... of mensen die al, dat was een hele internationale tijd... Hè, de late gotiek, mm -hmm. uh, herstijd naar middeleeuwen... Uh, die periode waar over schreef. dat is eigenlijk waar je over praat. En wij willen laten zien, en dat is nog nooit getoond... Is nog, en dat is ook een once-in-a-lifetime chance, dat komt nooit meer terug... we willen laten zien dat die ontwikkeling naar Van Eyck... dat hij bijna onvermijdelijk naar zijn meesterschap leidt. En het komt ook in wandtapijten, in kleine reispaneeltjes... in boekillustraties, in, in, in et cetera, komt dat dus... Uh, dus dat gaat ook allemaal op die tentoonstelling? Uh, dat t -t -t is allemaal te zien. Ja. ja. Um... Die kettingbrief, want u zei net van ja, we hebben vijf mensen... en dat, die gaan dan dus andere bellen, begrijp ja, ik. Dus en, de, en dat je dan denkt, oh, nou, dat die mij belt. <laughs> en wie, wie, wie, wie zou dat dan moeten zijn, dat ik zou bijvoorbeeld zou denken... nou, dat die mij belt, noem nou, maar het eens een naam. Het zijn, het, nou, ik kan wel vertellen dat het idee is niet van ons... maar het is ons aangereikt door, door professor Karel Blotkamp... in is hoogleraar moderne kunst... En die heeft ooit in het bestuur van Rembrandt heeft hij al gezegd van... jongens, we hebben altijd te weinig geld voor de mooie dingen... die we het Nederlands publiek zouden willen geven en presenteren. En zou het niet een idee zijn om eens een keer dit te proberen? En dat hebben ze nou een half jaar geleden net niet gedaan. En in dit geval hoorde men ervan dat wij al aan het worstelen waren... om weer deze bloedmooie tentoonstelling mm -hmm. te maken. Want het is echt iets dat je gewoon graag... Wil belezen en dat is ja, het verlangen naar die tentoonstelling zo groot dat wij eigenlijk door alle deadlines en no-go momenten al zijn en denken van nou ja, toch nog maar worstelen om het boven te krijgen. En, en, hij en heeft Wie gaat ons... u dan bellen? Nou, hij heeft vijf ja. mensen benaderd die, die, nou, die wij allemaal bij naam en toenaam kennen. Ik heb vanochtend niet gecontroleerd of ze allemaal in de top 200 staan, maar nou, je hebt best kans dat ze daar eigenlijk hadden moeten staan als ze er niet in staan. Maar wie zijn die, die, die mensen, dan? bellen? Mensen uit hun kring. Ah. Dus je gaat eigenlijk... Ik heb steeds je geen gaat, naam gehoord. Gaat, nee, maar die, die ga ik ook niet noemen. Want oh. kijk, het moet natuurlijk ook niet zo zijn... dat je dadelijk in je display de naam van... <coughs> uh, ziet oplichten en dan denkt... die neem ik me even niet op. Want die heeft vast een verhaal over die tentoonstelling in Rotterdam. Ja. Dat moet, zo, kijk, het moet wel een beetje een private actie blijven. Het is zo dat het, dat het Boymans en Beuningen wordt gesteund door hopelijk iets van 700 particulieren... om het break-even point te bereiken, maar om dit te kunnen doen. Bijvoorbeeld, ik, ik, je hoeft geen... Uh, nee, ja. of nee zeggen, maar iemand als Alexander Rinoi-Kan of zo. Zo'n zo soort... Nou, nou ik, ik, uh, ik zal... Uh, nee, maar laten we zeggen, die categorie... Nou, ja, maar dan ook wat meer nog in de kunstwereld zelf. Dus het gaat. Henk ook, van Os... Uh, ik durf nu niks meer te zeggen. <laughs> maar als hij belt, zou ik okay, zeker opnemen. Ik zit er gloeiend bij. Ik zit hier wel in het hol van de leeuw, geloof ik. Hè? Ja, nou, goed, ik, was gewoon, ik was gewoon benieuwd. Want uh, dat, dat, ik werd gewoon geprikkeld ja. doordat u zei: van Ja, nee, maar als die je belt, nou ja. dan. Ja. Nee, ja. Klopt, maar als, als je zo doorgaat, kom je ook wel op dezelfde nee, manier. Okay. Ja. Le, legt u eens aan de luisteraar uit waarom zo'n tentoonstelling 1,4 miljoen. Uh, nou, het zijn de voorhand liggende dingen waarschijnlijk als verzekering en vervoer. Ja, ja. Maar want, waar gaat het verder om? Nou, het, het is een. Het is, dus, zo bijzonder, wat er, wat er, dus het komt uit de hele wereld. Dus alle grote collecties doen mee. En alleen al de, het, het prepareren van de kunstwerken voor de reis. Hè. Soms moeten ze ook speciaal worden behandeld. Nieuwe transportframes, de verzekeringssommen en dergelijke. Is al, is al meer dan 7,5 ton op de begroting. Dus dat is, dan heb je alleen nog maar dat het komt. Mm -hmm. Dan heb je daarnaast heb je nog de tentoonstelling zelf. Die moet worden ingericht. Je hebt altijd, hè, toch op zijn minst, iets van 150.000 euro nodig om te marketen. Um, ja, ja, en dan gaat het zo hard dat je, dat je een begroting hebt van 1,4 miljoen. Waarom zouden ze daar in België, want het is dé trekker natuurlijk ja. voor de stad, ja. het Lam Gods, waarom zouden ze zeggen: Nou, doe dat maar aan België? Ja, eindelijk. nee, maar ik, ik wilde niet op speculeren dat het Lam Gods uh, naar Rotterdam komt. Maar het is wel zo dat het Lam Gods op dit moment wordt gerestaureerd, zeer zorgvuldig en nauwkeurig. En um, uh, wij ontlenen daar ook heel veel informatie aan. Er is een medewerker van een zeer gespecialiseerd uh, Belgisch instituut... Cyril Stroh, die dé van ex is op dit moment... die ook met ons meewerkt. Er moeten ook voor onze tentoonstelling een aantal werken worden, worden nagekeken en geconserveerd. En we zijn wel bezig om te kijken of er misschien toch een soort van link mogelijk is. Maar en komt dat er is, dan ook een verklaring hoe het mogelijk is dat na zoveel eeuwen... die kleuren zo onwaarschijnlijk fris zijn gebleven? Ja, zeker. En het heeft natuurlijk met alles te maken met olieverf. En met Want het de, is heel horrible, bijzonder hè, het, het, je het, is, het is onvoorstelbaar. Het is een soort van droomwereld waar je in stapt. Die, ik zie dat er nog dadelijk iets over vinaxen en zo gaat worden gezegd. Nu, nu zie lezen. ik het verband niet meer. Nou, de, als, je, als je denkt over, over een geconstrueerde wereld... die eigenlijk het, uh, het hiernaam haals, hè, of de hemel zou moeten vertegenwoordigen... Hm. dan weet je bijna zeker dat je daarin staat en dat je die bereikt... als je naar het werk van Van Eyck kijkt. Hm. Minitieus mooi... Prachtige natuur, vergezichten, de mooiste kleuren... het mooiste blauw, en er is ja. nog prachtige no mensen. Ja. En er is nog nooit een tentoonstelling gemaakt? Nee, deze nog nooit. Nee. Kijk, je kunt incidenteel hier en daar in de wereld... als je er speciaal uh, uh, voor gaat reizen, kun je Van Eyck kun je zien. Maar dat ze bij elkaar komen is, is nog nooit vertoond en heel ja. bijzonder. En dat je kunt zien hoe die zich heeft ontwikkeld... Ja. Goed, en die, Mag ik nog een website ja, noemen? Ja, ja kan tuurlijk, als, uh, ja hoor, schaamteloos. Ja, ja, ja, <laughs> nee, geef niks, tuurlijk. Als, niet als mensen zo zich, als mensen komen, zich, ja. uh, zich uh, geprikkeld voelen om zich te informeren... er is een filmpje, er is een formulier, er is een verklaring... je kunt zelfs zien welke bruiklenen we verwachten... dan kun je gewoon naar www.boymans.nl slash de kring. En dan word je al snel, word je, um, uh, ook al als je geen telefoontje hebt gehad, word je toch uitgenodigd om wellicht iets te gaan doen... wat je te, tot nu toe niet van jezelf had gedacht dat je ook zou kunnen. Goed. Hartelijk dank. Uh, mensen kunnen dat ook nog via onze website. Hè? Die kunnen dan doorgelinkt worden naar, daarna. Dus uh, daar kunnen ze ook naartoe gaan. Nieuwshow.nl Maar goed, ook dus naar Boymans van Beuningen. Slash de Kring, wat was het? Precies. Goed, dankjewel uh, Sharel X voor dit mooie pleidooi. Laten we zorgen dat, dat uh, dit soort fantastische initiatieven gewoon doorgang uh, kunnen vinden. Ik ben dankjewel. het er helemaal mee eens. Goed, directeur van het Rotterdamse Museum Boymans van Beuningen. Naar aanleiding van de berichten hij een kettingbrief gaat inzetten. Maar het is dus meer een kettingtelefoontje, begrijp ik nu om het benodigde geld voor een geplande Jan van Eyck tentoonstelling bij elkaar te krijgen. Dankjewel. Dan gaan we nu naar de Vinex. Ja. ja, want toen vromminister Hans Alders in de jaren negentig... met zijn vierde nota ruimtelijke ordening extra... en dat is een beetje de afkorting dus van Vinex... als je goed nadenkt, nou, dat het vallen wat letters weg... heeft hij in ieder geval niet voorzien dat het nog eens tot een heuse thriller genre zou leiden. Vinex is synoniem geworden voor sombere huizen, verlaten wipkippen en liefst maar kale bomen. En tegen dat decor heeft menig schrijver en filmmaker... zich inmiddels de nodige ramspoed laten afspelen. En zo ook regisseur Marco van Geffen. Deze week ging zijn gezinsdrama onder ons in première. Het eerste deel van een Finex-trilogie. Twan Hermans, Heijmans, je hebt gelijk, Miek. Je hebt hartstikke gelijk. Heijmans, zo heet hij. En dat houden we gewoon vol. Die voor de Volkskrant de wekelijkse column V van Phoenix schrijft. Die plaatst zijn kanttekeningen bij. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u woont op Eiberg? Eiberg, ja. Dat is een Phoenix. Dat is een, finex... dat is een, een 100% Finex-wijk. Ja, en ja. dat is alleen maar een Finex-wijk omdat het in die tijd geboren is... of omdat het aan bepaalde uh, treurige kenmerken voldoet, zegt u het maar. Nou, dat laatste niet. Natuurlijk niet. Maar het past wel in. Ja, finex, Wat je net al zei in de introductie. FINEX is eigenlijk gewoon een ambtenarenwoord. Voor, een, voor ja. een, uh, een opdracht, zoals ze dat toen noemden. om uh, heel veel huizen te bouwen. En dat moest dan gaan. Uh, uh, die moesten dicht bij de steden gebouwd worden. in een soort nieuwe kernen. Hm. Waar al die mensen uh, heel gelukkig zouden gaan worden. En oh. de is daar één, uh, één voorbeeld van. Maar, maar het ja. is een, een symbool geworden van een hoop ja. treurigheid. Ja, dat is ongelooflijk. Het, is ook, het, het woord FINEX. Het is, Bizar al dat zo'n ambtenarenwoord zeg maar, zo'n uh, echt woord is geworden. Ik weet mm. nog niet of het in de Vandalen staat, maar het zou me niks uh, verbaasd. Ja. Mm. Het, het staat een beetje uh, in de categorie doorzonwoningen... dan hebben we ook nog Phoenix, geloof ik, hè? Ja, precies. Ja. Ja. Maar goed, je jij is het grote verschil tussen een hof, die hofjes, die. Weet je, je had ja. van die nieuwbouwwijken, die hofjes, ja. die uh, autoluwe hofjes ja. en Finexwijken. Ja. Nee, er is een verschil. verschil. Want nieuwbouwwijken en stadsuitbreiding dat is al zo oud als de, ja. als de grachtengordel van Amsterdam. Ja. En je hebt na de oorlog, de wederopbouwwijken heb je gehad, die hebt de uh, in de jaren zeventig de, de bloemkoolwijken gehad. Dat, dat, die bedoel je, daar ben ik opgegroeid trouwens. Bloemkoolwijken, dat zijn die wijken die gewoon aan ah, de stad vastgeplakt en, en, worden. En, ja, en dat moest dan allemaal heel mooi in elkaar grijpen. Dus oh. de, daar verdwaal je onmiddellijk als je daarin rijdt. Het, oh. Ik, ik woonde toen in een straat die geen naam had, maar een nummer. Dat is ook heel erg in. En uh, nou ja, die... Daar zijn, daar zijn echt problemen nu, hè? want dat, dat begint dit soort. Maar eigenlijk is het gek dat die Finax-wijken dus zo'n stempel hebben gekregen. Ja, en die stempel is, voor sommige mensen volgens mij ook heel vrolijk... maar voor anderen heel terug. dat er uh, veel overspel en vooral veel uh, te veel ja. gezopen wordt. Ja. Dat is ongeveer het beeld. Ja, dat is allemaal waar. Allemaal dat is waar. <laughs> nou, nee, ja, goed. Uh, en, ja. En, en is dat slecht of is dat goed? Zeg het en, maar. Nee, nou ja, kijk, ik heb... Uh, ik schrijf al een paar jaar af en toe over, over die Phoenixwijk. En uh, ik had er bedacht, ik stop ik stopte eens mee... want uh, het blijft totdat die film uitkwam. Ja. Ik, ik moet even zeggen, ik vind die film onder ons echt heel mooi. Het is een ontzettend mooie film, knap in elkaar steekt. Het is echt Nederlands heel strakke film. Ik had, Heel mooi geacteerd. Maar ik baalde ervan dat het weer in de Phoenixwijk is. Hè. Dus de, het uh, gaat over een, een jong gezin en uh, ja. die krijgt een tweede kind... en die nemen dan een Poolse uh, au-pair -pair in huis. En, ja. nou, goed. En daar is dan nou van alles mee aan de hand. Maar ja. het decor is dus die phoenix -wijk. Ja. En, wat je, en wat je daar ziet, vooral in die film... is ook echt de phoenix -wijk in al zijn... Uh, Treurigheid. Uh, nou, ik wou, ja, wil stil te zeggen, maar dat ja. is het niet. Maar het is, het is heel erg... Je ziet geen mensen nauwelijks, behalve dan de acteurs. En je ziet inderdaad de verlaten speeltuintjes... en de vijvers vol verdriet. En, de, en er hangt iets omheen. En wat, kijk, ik vind het niet ergens mensen de Finax niet mooi vinden. Want ik vind het vaak ook niet mooi. Je hebt hier een boekje met allemaal foto's. Ja, heel veel dingen zijn echt lelijk. Uh, maar de verbinding die wordt gelegd wordt met, met verdriet bij mensen... Die vind met... dat, daar, heb ik, daar heb ik moeite mee. Is niet de verbinding ook eenzaamheid? Ja. Eenzaamheid, ja, verdriet, ja, en dat is zeg maar uh, alsof iedereen die daar woont, hè, uh, uh, misschien wel door de manier waarop die wijk gebouwd zijn heel eenzaam en heel, terwijl ze allemaal heel lachend ja. over straat gaan. Hè, maar uh, u zei net: ik ben opgegroeid in de zogenaamde Bloemkoolwijk. Dan ja. kan ik me ook voorstellen dat je dan denkt: nou, luister eens, ik ga in ieder geval niet ja. later in een wijk wonen. Ja, heb ik ook altijd gedacht. Ja, dat, dat nooit. <lacht> en nu? Nou ja, dan woon je midden in de stad. En dan krijg je kinderen. En dan uh, is dat. Eigenlijk... Mijn kinderen moeten ook opgroeien in zo'n wijk. Ja, nee, je hebt ruimte nodig, dat is heel simpel. En uh, je moet het kunnen betalen, dat is ook heel simpel. Mm -hmm. En dat is, nou ja, dan en eerst ga je overal zoeken. Eerst in de stad en dan in een andere stad. En, uh, oh. hè, nou, je hebt alle bekende plekken. Mm -hmm. We hebben twee jaar gezocht. En toen kwamen we toch op Eiburg uit, wat toen nog echt een uh, een Noorderlingenachtige woestijn was, hoor. We waren een van de eerste. Geen bus en uh, zand voor nou. de deur. Ja, er was één bus op afroep en een, ja. en een uh, supermarkt in een tent. Maar goed, dat is al acht jaar geleden. Mm -hmm. uh, dus en uiteindelijk tot mijn grote verbazing, uh, wat ik daar aantrof, was eigenlijk veel meer uh, onderlinge verbondenheid, als je het zo uh, mag noemen. En, uh, en vriendschappen dan die ik al die jaren in de stad had gehad. En niet gebaseerd op het gevoel, we zitten samen in deze treurigheid? Nee, nee, en nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar het was meer voor, wel, we zitten hier samen. Hè? Iedereen begon daar ja, opnieuw. En je had al pionieren. die tuintjes en je moest ja. dan overleggen over die hek, die of je nou hekken tussen die tuin in <lacht> zet, of ja. niet. Weet je. Maar dat, dat gaf wel een enorm band. Ik bent allemaal ongeveer even oud, allemaal jonge kinderen. Ja. En, uh, nou, ik woonde dan in Amsterdam en in, in, in een straat en ik kende daar drie mensen, denk ik, vaag. En nu, hè, als, gisteren was het uh, Sint Maarten, dan komen al die kinderen, een soort rivier van kinderen komt dan uh -huh. langs de deur. Het is fijn als je een deadline voor de krant hebt ook. Yeah. Uh, maar uh, die, uh, ik ken ze dus allemaal. Ik ken Echt, al die ouders en ik, ik weet al die kinderen in ieder geval van gezien. Ja, maar en u dat, had met de meeste moeders ook gezoend en met de vaders veel gezonderd. Ja, dat <laughs> ook. Ja, gebeurt nee, ook. maar dat ligt natuurlijk wel ja. aan jezelf. Hè. Ik, ja. woon, ik woon wel in, in, in, in ja. een oude stad en ik ken ook bijna iedereen in mijn buurt. Ik denk dat dat dan meer komt door, door dat je inderdaad moet gaan bakkeleien... over uh, uh, uh, afrasteringen en zo, dat je dus ja. mensen, mensen uh, dit kent. Maar goed, nu bent u dus um, eigenlijk een beetje tegen Willem Dank... een soort verdediger geworden. Ja, en ik had bedankt... En ik heb toen ooit een boekje over geschreven en toen dacht ik, nou, nou is het wel klaar. En uh, maar ik, toen zag ik die film en toen dacht ik, God, het is wel jammer, vooral omdat het een trilogie is. Hè? Ja, er komen er en, nog uh, twee. Er komen er nog twee. En mijn huis en, wordt onverkoopbaar. Nou, nee. ja, dat is het al, geloof ik. Maar, oh, uh, ja. maar de, zeg maar. Dus ik dacht, nou, die twee volgende films worden vast heel vrolijke verhalen. Maar uit de beschrijving oh. zag ik al dat, dat dat ik daar niet op moet hopen. Dus ik, dacht, ik ga nog één keer tegen het Phoenix besje ja. in ja. Uh, in die column. Ja. En, uh, ja, het past wel helemaal bij die film. Ik heb die film ook gezien. Het is Ik bedoel, ja, de stilte van die wijk. Ja, maar je zou ook zo'n film kunnen maken in de polder ergens. Of rond de boerderij of in een andere uitbreidingswijk. Maar in de polder is er niemand die een Poolse oppas neemt. Nou, oppas die echt. Zo'n die echt bij je woont. Ja. Dat, dat is wel typisch voor jonge uh, tweeverdieners. Ja, nee, maar het ja. gaat dan om dat. Je al snel uh, in een Finex-wijk. Is het is ook de eenvormigheid van het gezin. Nou, maar ik ja. denk dat het ook gewoon voor een film. Er zit grafisch gewoon heel mooi. Tuurlijk. Denk ik. De nou ja, gewoon dat, sobere ja. bouwlocatie. Ja. Dat heeft een bepaalde schoonheid. Dat Alex ja. van Warmerdam had het al met de Noorderlingen. Dus dat is ook aantrekkelijk. Maar jij zegt, ja, nu wordt u. de treurigheid van het leven wordt geassocieerd met, met, met zo'n wijk. En dat, ja. dat, dat, dat vind, vind ik jammer. jammer. Nou, ik vond jammer. het gek, want het is is dus mooi dat je het zegt. Ik dacht namelijk van Nederlandse kunstenaars houden heel erg van dat strakke en zo. En ja. van die, van die uh, strakke lijnen en leeg. En uh, ja. dat is deze film ook. Dus eigenlijk moeten ze die Phoenix heel erg mooi vinden. En dat vinden ze ook, anders gaan ze niet filmen. Want er zitten hele mooie beelden in. Uh, en uh, dacht, dat is jammer. Want dan zou je dan moet dan weer die, die, die ellende erbij gehaald worden. Terwijl het eigenlijk. Een, het is ontzettend Nederlands, die Phoenix. Het is eigenlijk, eigenlijk Nederlandse kunst. Ja, maar toch heeft... is het op een of andere manier dus gelukt om de associatie ja. onmiddellijk te maken met ja. op zich prachtig vormgeven en zeker strak en grafisch gezien uh, uh, bijzondere huizen. Met een soort eenzaamheidsgevoel. Ja. Ja, die, die koppeling is gelegd. Ja, en die ja. krijg je er nooit meer af. Ja. Denkt u dat? Ja. ja. Ik kan zo wat ik wil. Dat, nee, dat is over 30, 40 jaar nog steeds zo. Nou ja, ik ben benieuwd hoe het dan nee. tegenaan tegenkomt. Want met, die, met die, die bloemkoolwijken bijvoorbeeld: daar is een onderzoek naar gedaan. Die staan allemaal op instorten. Dat wordt een heel groot probleem. En, ja. uh, die, die, he, daar is veel criminaliteit, allemaal door die hofjes en dingen. Dus, er eh, zijn dus problemen met auto's, die huizen zijn niet goed gebouwd, noem maar op. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe we over 50 jaar naar die Phoenix... Ja. misschien zeggen we wel, ja, het is echt fantastisch. Want in het buitenland, hè, New York Times had een stuk over de Phoenix... Uh, al een paar jaar geleden, dat ze echt zeiden... nou, dit is echt de top van de architectuur... en van de manier van nadenken ja, over bouwen. Ja, ja. Nagelen, Oost. ja, in de Noord-Oostwolder. Ja. Ja. Ja. Ja, ik, zou, ik zou zeggen, gewoon over blijven schrijven, juist. Ik zal mijn best doen. Oké, dank je wel. Hartelijk dank. Ja. U hoorde journalist. Toan Heijmans, zo heet hij echt. En het gaat dus over het genre Phoenix triller en de alle andere Phoenix clichés Meer informatie allemaal ook nog te vinden bij ons op de website www.newshop.nl. Ingrid Hogevorst, vorst. brandlos. met de Ja, boeken. begin ik met Stefan Enter, Grip, net uit. Een roman uh, die bestaat uit een eindeloos uitgeschreven snoer van herinneringen. En dat is wel heel bijzonder. Het zijn herinneringen van drie mannen en een vrouw die elkaar uh, kennen uit de studententijd toen ze gezamenlijke klimreizen maakten. En eigenlijk, er gebeurt niet zoveel in het boek, want is dus, na twintig jaar heeft een van die mannen bedacht dat ze weer eens bij elkaar komen. En uh, ze gaan met de trein naar Engeland, waar twee van de vier woont. En en dat is eigenlijk het, het, het hele verhaal. Maar het mooie is uh, dat uh, die mannen die hebben herinneringen. En uh, tijdens die reis uh, volg je dus hun gedachten. En ik vind dat hij dat heel goed heeft gedaan, Steven Enter. Want uh, hij verschuift dus steeds van perspectief. We gaan van Paul naar Vincent naar Martin. En uh, tegelijkertijd, en dat is bijzonder, loopt het verhaal wel door... En dat heeft heel goed gedaan. Want er is iets gebeurd twintig jaar geleden tijdens zo'n reis. En daar zijn ze eigenlijk nog niet helemaal uit. En dat draait natuurlijk allemaal om die vrouw. He, we kunnen de vrouw misschien, misschien als een berg, beter voor een berg. Ze, ze, ze hebben zich allemaal als ware stuk, zijn ze gelopen op deze vrouw. En, uh, en het mooie is dat je als lezer... Kijk, eerst ga je natuurlijk mee met het ene verhaal, met de ene herinnering. Uh, Oké. Okay. Dat doe je als lezer. En dan, dan krijg je hetzelfde voorval door de ander. En dan blijkt dat dus toch heel anders in elkaar te zitten. Dus wat hij ook wil laten zien. dat Onze herinneringen zijn natuurlijk altijd vervormd. Het schijnt elk moment dat je een herinnering uit je geheugen pakt. En je zet het weer terug. Dan heb je hem alweer een stukje naar je eigen hmm. beeld zeg maar vervormd. Hè? Die, die neiging hebben we. Dus uiteindelijk aan het eind van ons leven. Zouden we moeten zitten met een heleboel geweldige herinneringen die <laughs> helemaal in een straatje passen. Ja. Helaas is dat dan vaak niet zo. Maar goed, ik vind dat hij dat heel erg uh, goed uh, heeft gedaan. En dan die klimlijst, we moet maar lezen wat het verhaal is. Uh, Steven Enters dat vind ik echt een talent. In 1999 debuteerde, die zei ik al met de verhalenbund om winterhand, winter, winter, te kent winter, winter, deze man. He? Niet bekend geworden. Nee, hij is niet zo bekend. Nou ja, binnen dat kleine hmm. kringetje. Maar dat komt misschien nog. Hij heeft uh, zijn twee vorige romans lichtjaren in het spel. Ik meen dat beide genomineerd waren voor de Libres. Hmm. Maar goed, dat uh, is natuurlijk... Uh... Zegt ook maar dat, uh, is een, uh, dat komt wel. Dat is een talentvol jongen. Okay. Dan L.H. Uh, Wiener. Oude rot in het vak. Uh, uh, Shanghai Massages, een nieuwe boek. Ik vond het leuk om te lezen, maar als je nou op mij zou vragen... waar gaat het om? Oh. Wat draait het om? Nou, Als is een kleinigheid, hoor. Ik zou het niet, weet, ik zou niet oh. kunnen zeggen. Ik zou, ik zou zeggen, nou ja, om de hersenspinsels van een oude wordende man... die Wiener heet, en in dat boek natuurlijk Ezra Berger... en uh, leraar Engels altijd was en na 38 jaar afscheid neemt van school... En uh, ook helaas afscheid moet nemen van een leerling, uh, uh, Quirina. Waarover ook al eens een boek heeft geschreven. Dat genomineerd is voor de Libres. Kortom, het is allemaal natuurlijk Wiener. Hè? Het zijn allemaal de gedachten van Wiener. En uh, ja, deze 19-jarige, die blijkbaar het wel prettig vond om een tijdje bij de oude leraar te wonen. Uh, en daarmee van allerlei spelletjes uit te halen. Die is daartoe toch weggegaan met Pieter Bas. Dat vind ik wel raar, Pieter Bas. <lacht> bolbad, ja. het, is, het is van een enorme meligheid. En het is eigenlijk... Hij doet eigenlijk altijd hetzelfde. Hij vlecht allerlei verhalen en anekdotes door elkaar. Je kan het ook niet echt een roman noemen. Uh, herinneringen aan Quirina en andere liefdes. En het is, het is wel geestig. Ik moet zeggen, het gaat over niks, maar het is ontzettend geestig. Bijvoorbeeld een hele grappige passage over een konijn. Hij heeft een konijnbuffin. Iemand heeft hem daarachter gelaten. grote dochter. En denkt, wat moet ik met dat beest? En dat beest dat haalt werkelijk die hele tuin overhoop. En dat kan hij dan toch heel erg grappig beschrijven. Op een gegeven moment is die... Uh, denkt hij dat dat ja, het arme beest... dat moet toch ook eens een keer wat en Dan gaat hij er een mannetjeskonijn bij zetten... en dan moet hij ze met parfum insmeren. Want dan zou het beter werken. Nou, ze krijgt inderdaad vijf kleine konijntjes dat gaat konijtjes. <lacht> nou, alles mislukt. Het is grappig. Het eindigt... waar de titel al op slaat. Wat moet een man... Hè, zonder baan... hij schrijft wat... En die vriendin is weg. Maar ja, een 19-jarige meid, die hou je natuurlijk ook, ook niet vast. Nou, die gaat dan nou maar naar de massagesalon. Ja. En daar heeft hij uh, een bijzondere Chinese massage Krijgt die namelijk van een meisje. En die, kan, die gaat op je rug lopen. Ja. Het zou wel bestaan, denk ja, ik. dat ja. een, een soort van die waar, waar wij vroeger aan moesten hangen. Bij de gymnastiek. Nee hoor. Ze een loopt zwaantje op, te maken. Niet. En dan loopt ze over rug. Nou ja, goed. Oké. Okay, uh, ze ik hoeven ze hem gewoon. niet vast houden. Jawel. Kunnen ze Gewoon. Oh ja? ja? Zonder ze vasthouden. Oh Hij beschrijft dat ze zich als ware aan oh. twee ringen vasthoudt. Ah. Je, hebt, je hebt ze ook oh. nog in kleine maatjes. Ah, dat, <laughs> dat is geweldig. Oké, okay, we gaan snel over naar uh, top of the bill. vind ik dit echt. Jeffrey Eugenides, huwelijk. De schrijver van Zelfmoord van de Meisjes. Ja, ook een heel erg leuk boek over jongens die een huis met waar allemaal meisjes wonen. En die meisjes die plegen allemaal zelfmoord. Nou... Uh, dit is zijn uh, derde roman en uh, het is een boek... Uh, dan moet je echt denken aan Donna Tara, The Secret History, grote hit uit 1992. Echt een campusroman. Nou, Amerikanen zijn door een campusroman. Dat hebben wij natuurlijk niet. Dat studenten allemaal zo echt op een campus bij elkaar. En er kan natuurlijk van alles gebeuren. Nou, dit is ook, Huwelijk van Jeffrey Ginnis, uh, is echt een campusroman. Hij neemt ons mee. We zitten uh, in de studenten van de Ivy League Universiteit, lettere studenten. Begin jaren tachtig en het is de tijd van de Franse filosofen, Derrida, uh, Foucault, uh, Bart en uh, de roman is uit. Dat, we zijn allemaal met semiotiek bezig. Semiotiek, het was het helemaal in de jaren tachtig. Dus zeg maar, elke tekst wordt teruggebracht naar de tekens. Is dus een serie tekens, de teken, tekenleer is het. He? Dat leer van de tekens en natuurlijk uh, uh, romantisch, zijn en, uh, en dat. Weet hij ongelooflijk goed te beschrijven. Het gaat om drie studenten die bij zo'n professor semiotiek uh, zitten. En, uh, dat, en uh, de hoofdpersoon is een meisje, Madeleine. Madeleine komt uit een goed milieu. En die houdt eigenlijk ontzettend veel van Jane Austen. En van al die heerlijke romantische boeken. Maar ja, daar kan je natuurlijk helemaal niet door meer mee aankomen. Dus zij houdt zich bezig met Bart en met Derrida. En met uh, Leonard. En zegt op een gegeven tegen Leonard... Oh, I love you. En dan komt hij met... Derrida, dus het, zijn beroemde discours amoureux. En dan maakt hij helemaal niets. Hè? Hij draait er helemaal de, de, doet de nek om met een of stom citaat. Dat het allemaal tekens zijn. Tekens wat, en dan smijt je dat boek naar zijn hoofd. En dat nou, is natuurlijk droevig. En het grappige is, uiteindelijk is dit hele verhaal huwelijk. Draait dus, is dus helemaal opgezet als een Jane Austen roman. Meisje uit goed milieu is romantisch, zoekt een huwelijkspartner. Uh, daar heb je Mitchell, de lieveling van haar moeder. Nee, zij valt natuurlijk op de foute man, Lennart. Lennart is uh, zoon van alcoholisten, is manisch depressief. Natuurlijk trouwt ze met Lennart, uiteraard, want ze is koppig. En uiteindelijk komt het eindgoed al goed... Uh, komt Mitchell ertoe, die natuurlijk steeds op de achtergrond... en ja hoor, net als Mr. Mr. Darsen uit uh, Jane Austen. En het is, ja, ja, is natuurlijk ontzettend leuk. Dus dat boek bestaat uit al die laagjes... Uh, en het is zo knap hoe hij dat in elkaar gezet. En tegelijkertijd zegt hij, de roman dood, hier is hij. Hè? Huwelijk, en je leest het als een tijd. Ik vind het echt... Uh... Heel erg. Uh, en het is ook, was voor mij ook heel herkenbaar. Want toen ik ging studeren. Mocht bijvoorbeeld Coupérens. Ik was dol op couperen nou, dat moest je echt niet zeggen, hoor. Terwijl dat nu toch weer een hit is. Ja, maar dat kon toen helemaal niet. Want het was burgerlijk, esthetisch. Ja. En het moest allemaal maatschappijkritisch zijn en marxistisch. Dus couperus, dat moest ik dan net als mijn oma vroeger die couperus niet mocht lezen... omdat er seks in voorkwam. En dat onder de deken moest doen met een klein lantaarnetje. Zo moest ik couperus ook weer stiekem lezen. En dat is natuurlijk heel grappig. En nou ja, dat doet hij dus echt uh, heel, heel erg goed. Uh, heel slim opgezet boek. Dan, uh, Foute Mannen. Ja. De, de dictators. Ja, vrouwen vallen erop. En uh, uh, uh, Diane Ducret, historica, filosoof, Française, die verdiepte dus zi zich in dictatorsvrouwen. Omdat ze zei, kijk, als je mensen al je uh, dictators als Hitler, Mussolini, uh, Mao, Lenin, Stalin, noem maar op. Als je die wil begrijpen... dan moet je dus die fascinatie voor zo'n tiran ook moet je duiden. Nou, dan moet je dus naar die vrouwen gaan. Ja. Want ze waren dus allemaal ongelooflijk geniefd. Hitler kreeg meer brieven dan de Stones en de Beatles bij elkaar. He? En nou, het was bij Hitler uh, was het zo, dat ze kregen ze altijd een standaardbriefje... Stijf standaardbriefje dat uh, maatschappij, uh, uh, politiek en privé, dat Hitler dat uh, gescheiden hield. Maar bijvoorbeeld Mussolini, die, die vond het geweldig, die brieven. Die maakte meteen afspraken met die vrouwen. Nou ja, en die, er zijn dus, uh, die verhalen, dat loopt ook allemaal slecht af en toe met die vrouwen. Dat is duidelijk. En Mussolini kennen we natuurlijk het vreselijke verhaal, die, die Ida Dalser, die, er is ook een film van gemaakt. Ja, van, ja. Een jonge dat Een jongen ja. die een kind van hem had, die hij haar in een inrichting. financierde. Hij heeft haar een inrichting gekregen. Die hm. jongen is in, iets, uh, heeft hij weggekregen in een inrichting. Ik bedoel, nou ja, dan heb je natuurlijk het verhaal van Nadja, van Stalin... die zichzelf door het hart schoot. Uh, het loopt allemaal heel Brown. erg. Eva Braun? Ja. ja. ja. ja. Maar verder? Ja. Nee, ze zijn allemaal... Uh, ze, uh, maar ze zijn hebben alle... ze dan ooit iets achtergelaten... waardoor je uh, dit soort dingen kan Nou, ze heeft verschrikkelijk veel informatie. En uiteindelijk uh, laat ze zien... Die vrouwen, die, wat die, die dictators natuurlijk hebben, ze zijn intelligent. Uh, ze zijn enorm welbespraakt. En dat is, een, uh, dat is echt een uh, heel. Het uh, werkt heel erotiserend. Hubbels was een lelijke man. Maar op het moment dat hij zijn toespraak had gehouden viel, viel zo'n vrouw, dat, dat weten we uit dagboeken en zo... Uh, ze, ze waren natuurlijk zelfverzekerd, ze waren vastberaden... Maar heel impositief. erg ambitieus... Uh, uh, dat, dat uh, ruksigloze wat ze hadden... Ja, dat, dat die, daar vallen mensen op, niet alleen vrouwen natuurlijk... maar in die vrouwen weet je ook waarom, ja, waarom, waarom een hele maatschappij kan vallen op deze... Hè? Dus, uh, dus dat wil ze eigenlijk zeggen... En uh, ja, Stalin, die, die, die, die natja die werd uitgescholden na een diner. Wordt, uh, hij gooit vol met sinaasappels, een sigarettenpeuken, gooit hij ongeveer over de hoofd. En dan heeft ze zichzelf inderdaad in het hart geschoten. Maar ze het is die, die rare, wonderlijke fascinatie. Uh, wat hebben deze mannen nou? Dat ze zoeken... Maar zijn er ooit, ooit de gedachten van die vrouwen? Zijn ja, maar ja, het eerst... zijn allemaal dagboeken er zijn. Oh, ja? Uh, ja, ja, ja, Eva Braun heeft alles opgeschreven. Nadja, er zijn natuurlijk heel veel mensen nog om die vrouwen heen die nog leefden. Uh, of die ook weer hun dingen hebben opgeschreven. Ze heeft er echt een enorm werk van gemaakt. Ik moet zeggen, het boek is, uh, ik vond niet zo goed geschreven. En het heeft ook wel een ontwacht. beetje een roddel. Het is een beetje een oh. roddelboek. Hmm. Ik vond het, uh, het, is te, uh, ja, het, is, uh, het is leuk om te lezen. Maar tegelijkertijd denk je na uh, en, uh, de helft, nou, nou weet ik het wel. Hmm. dik? Dus ja, het is ook heel dik. En maar het heeft in Frankrijk een enorme discussie ja? teweeggebracht. Waarover? Nou, omdat ze, omdat ze zij eigenlijk zegt van uh, je moet die dictators worden altijd negatief gezien. Daar willen wij ons niet mee associëren. Uh, dat is als ware... Uh, ja, dat is geweest. Dat soort, maar dat, zo moet je het niet bezien. Het zijn mannen die nog steeds er zijn. Er zijn nog steeds mensen... Het zijn normale menselijke eigenschappen... waar wij allemaal als ware voor vallen. En daarom moet je dus die vrouwen bestuderen. Nou ja, kijk naar de vrouw... en je weet wat voor, uh, wat voor man het is. Hè? Het is een beroemd gezegde. Oké, okay, in bed met een dictator. Diane Ducre. Oké, okay, dankjewel, um, Ingrid uh, Hogevorst. Um, als u deze titels nog even na wilt lezen... dan kunt u zoals altijd terecht op tekstpagina 260... en natuurlijk op onze website, nieuwshop.nl Restless feeling. I've got dust all in my shoes again. And a very funny feeling dust all in my shoes again Restless feeling Like a memory upon me, it comes stealing With a voice that seems to say time to get away Wonder dust is in my shoes again I don't know what it's leading me to But it's like I've been locked in a cell And to hear its call is to fall under its spell Restless feeling I'm going off the beaten track, believe me Jack And I don't know if I'm ever coming back Wonder dust is in my shoes again Restless feeling is dit van Nick Lowe van het album The Old Magic. Deze zomer uitgekomen. Van een dag kun je hopen dat die eindelijk voorbij is. Van een nacht zelden. Want de nacht is vol verlangen. Verlangen naar alles wat overdag niet kan, niet mag, niet lukt. Of... Misschien zelfs niet hoort. Al dus schrijven Klun in het boek aan de Amsterdamse nachten... de top 100 aller tijden van het Amsterdamse nachtleven... die hij samenstelde met parooljournalist Hans van der Beek. Goedemorgen. Uh, gisteren gepresenteerd? Ja, inderdaad. En, en, uh... Laat geworden? Ja, ja. Het, is, het, is, uh, het is laat geworden en ik weet niet meer precies hoe laat... dus dan is het een goede avond geweest. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Toch hier? ja. Ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik heb wel routine in dat nachtleven, dus dat lukt mij dan wel. En ik heb drie kinderen, dat scheelt ook, dus dan moet je wel s ochtends vroeg opstaan. Ja, waar was dus het? het was, uh, we zijn begonnen backstage bij Paradiso, in een hele kleine ruimte, want Paradiso staat op één. Nummer één, ja. En toen zijn we van daaruit, hebben we de mensen meteen mee door de achterdeur naar buiten gevoerd. Toen zijn we met een boot, een beetje opgepimpt als nachtclub, zijn we een aantal plekken alle, langs gegaan... Die ook in het boek staan en met zangers van de twee zwaantjes tot de uh, danseressen. En... Ja. De twee zwaantjes, dat is een, een kroeg in, uh, in Amsterdam, in de Amsterdamse Jordaan. Die wordt ook uh, lovend ja. door jullie uh, beschreven. Waarbij af en toe nog wel eens iemand de microfoon pakt en een ja. lied zingt. En, en, en dat, is, hart ook. En dat ja. is hartstikke leuk. Jazeker, <laughs> ja. Ja, het is eigenlijk is de twee zwaantjes is Café Nol, maar dan zonder Permanente. Er komen nog echte Jordanezen en ja, die, die, die ouderwetse dat ouderwetse dat hoor je daar nog. Ja, komen daar ook uh, veel mensen van buiten, in de twee zwaantjes? Want dan denk mm. ik denk, ja, er zijn natuurlijk een heleboel luisteraars van buiten Amsterdam. Zouden ja. die dan bijvoorbeeld denken, oh ja, de twee zwaantjes? Nou, ik denk Café Nol is natuurlijk dat als je Altijd zaterdag. lol, ja. Café Nol, altijd lol. Ja. Ja, lol. En ja. dat, een van de mooiste slogans. Um, die zit toch wel vol op, met de provincie op zaterdag. Ja. En Twee Zwaantjes is nog iets authentieker. Dus net iets rustiger dan eigenlijk Café Maar Eigenlijk moet Nol. dat zo blijven, hè? Eigenlijk moeten we het er niet in zetten. Zo'n zo café als ja. de Engelse Reet, die heel hoog staat... eigenlijk moet je er helemaal geen reclame voor maken... want er is honderd jaar niks veranderd. De verandert. Engelse Reet, uh, wijt ons ah. in. De Engelse Reet is de... we hebben hem genoemd de Roxy onder de bruine kroegen. Hmm. Trekt zich niks aan van alle nieuwigheden... Uh, zoals internet of tv of dat soort uh, onbenulligheden... Als je er binnen bent, zie je niet of het 2011 of 1911 is. Je ziet niet of het zomer of winter is. Er is geen muziek. Het enige, de ober staat al bij je voordat jij zelf doorhebt dat je dorst hebt. En Prachtig, Noor. De muren zijn niet geverfd sinds weet ik veel. En we vonden een boekje uit 1950 waarin stond dat het weliswaar een leuke kroeg was die Engelse reet. Maar dat meubilair is toch wel oud, er moet wat aan gebeuren. En het is nog hetzelfde. En nou, er zit dan ook ben je een goede kroeg. En je kan er geen cappuccino of een latte nee. macchiato krijgen. En nee, er nee, zit nee. ook niemand met een laptopje te werken, bijvoorbeeld. Nee, dat mag niet, want dan klapt de eigenaar dicht. En uh, ook als je aan het bellen bent, even, ja. zeggen we, je kunt ook gewoon met elkaar praten. Het leek mij best lastig. Ja, ik woon zelf in Amsterdam, dus voor mij uh, waren een heleboel plekken heel erg bekend. Maar zo'n uh, café als de Engelse reet is klein. Uh, Paradiso, had je het net al over, staat op nummer 1. Het is natuurlijk wel appels met peren, met bananen, met pruimen vergelijken. Absoluut. Ik denk, het is misschien net iets wetenschappelijker... dan een gemiddeld onderzoek van de Universiteit van Tilburg. <laughs> maar voor de rest, nee. Het uh, is ook moeilijk discussiëren of een plek nou... of ten, ja. 50 of 70 moet zijn. Maar toch, we hebben een aantal criteria uh, uh, bedacht... Zoals er zijn, hoeveel mensen zijn er ongeveer geweest? Nou, bij tent als Melkweg en Paradiso weet je dat. Uh, Paradiso bijvoorbeeld 14 miljoen. Bij Jap Jum is er nooit niemand geweest, trouwens. <lacht> dan heb je de spraakmakendheid. En hoe authentiek of eigenzinnig een tent is. En hoe lang die heeft bestaan. Nou, als je dat allemaal een beetje op een hoop gooit... dan ik, ik durf wel te zeggen dat onze top 10 in ieder geval... redelijk uh, logisch in elkaar zit. Heeft Amsterdam uh, het, uh, in ieder geval voor jullie... het meest bijzondere nachtleven van Nederland? Ja, ik, ik ben zelf provinciaal. Ik woon in jaar of 25 in Amsterdam. Maar toch ben ik geneigd te zeggen ja. Er zijn wel tenten die... Uh, of Corso in Rotterdam. En het uh, Nou en Wouw in Rotterdam. en Ik ben zelf een enorme fan van Café de Bommel in Breda. Maar toch, als je het allemaal op een hoop gooit... dan zie je wel, het is gewoon de hoofdstad en de stapstad. En vergeet ook niet, in de jaren 80 uh, was het verschil tussen provincie en Amsterdam nog groot. Maar wat je in de jaren negentig kreeg met Roxy en It. Iedereen ging wel een stap in Amsterdam. En kijk naar Koninginnedag. Ja, dan vluchten alle Amsterdammers. Maar ook de Jordaankroeg en de Leidse Pijnkroegen. Uh, ik denk dat Amsterdam gewoon echt een epicentrum is van het nachtleven wat dat betreft. Maar ja, er zijn nog wel tien of twintig andere tenten in Nederland die er ook wel in hadden gekund. Maar die ja. dingen die je noemt, Roxy, It, die zijn weg. Die zijn weg. En dat is, uh, ik denk ook wel, de gekte van de jaren negentig. Dat is over. Maar, moet ook niet te flauw doen. Als je kijkt op de club Trouw staat in The Guardian en New York Times... gewoon in de top 10 van clubs uh, op dit moment in de wereld. Alleen de Roxy zat natuurlijk wel in het rijtje... Uh, ja, de Hacienda in, uh, in Manchester of, Club of Studio 54 in New York. Ik denk dat Roxy wel een van de vijf de clubs is in de geschiedenis van de wereldgeschiedenis die het meeste indruk hebben gemaakt en dat zijn we kwijt dat klopt ja nee, nee, dat is eigenlijk ook niet een Peter Giele Peter Giele Peter Peter ja, ja, ja Gele, ja. ja, mooie naam ja, ja, ja. inderdaad Het ja. ja. was ook echt een kunstenaars ja, uh, ja hij, zijn, zijn decors uh, ja. maar op, op, ja. alleen de deurklink al die, die ja. waarschijnlijk was die meer geld waard dan de hele meubilair van Café de Zwart en uh, toen hij begraven ja. werd die avond is het in de fik gegaan je dat niet gek ja wat was jullie doelgroep voor wie, um, de, voor wie heb je het boekje gemaakt? Nou, eigenlijk voor iedereen die het uh, ja, wel van het nachtleven houdt. En dat kunnen de hardcore stappers zijn. Maar ook, ik denk iedereen is, is in zijn leven wel een periode regelmatig uit geweest En de een deed dat in clubs en de ander in kroegen. Um, en dit zijn eigenlijk club- en kroegverhalen die ja, de, de, de, bijna universeel zijn. Ze spelen wel in die of die kroeg af. Maar het zijn gewoon sterke verhalen waarvan we er een aantal ook hebben gedacht... dat moet je niet willen verifiëren. Die zijn zo mooi. Zoals, Schrijf maar op. noemen we zo'n mooi verhaal? Ja, nou, Wat ik een heel mooi verhaal ik heb. Uh, ik ben vijf jaar geleden begonnen. Uh, het laatste jaar heb ik het samen met Hans van der Beek gedaan. En uh, Gert-Jan Dreugen heb ik nog geïnterviewd. Ja. En die vertelde mij: van uh, die had de Club Chien Nelly. Dat oh, was ja. toen de Club NL, zeg maar. Ja. Waar een jonge Monique van der Ven en een jonge Herman Brood kwamen. En op de deur stond: dit is een club voor artiesten, fantasten, charlatans en beunhazen. Kijk. En Dreugen stond zelf aan de voordeur. En die zei: en ik zei ja, meneer Dreug, ik heb gehoord van Nelly Vrijda dat dit een enorme kooktent was. Hij zei, uw informatie is correct. Het was op een gegeven moment zo erg. Mensen konden niet meer naar de wc. Dat heb ik Op een goede avond heb ik ze allemaal maar een spiegeltje met hun naam gegraveerd gegeven. Zo, en dan kunnen mensen tenminste weer gewoon gaan passen. En vanaf nu, zei ik, trekken we één lijn. En ik heb een lijn van twee meter op de bar neergelegd. En dan konden ze met z'n allen dagen snuiven. Dat gedoe altijd. Ja, geweldig. Dat moet je zeker niet ja. verifiëren. Ja. Nee, ja. ja. Zeg, uh, dit, dit interview zou uh, met de beide makers van het boek... Uh, ja. Ja. Hans van der Beek van het Parool. Ja, ik, ik, Wat was er, ik, er met hem gebeurd? Nou, het laatste wat ik van hem gezien heb... dat was toen ik wegging in Club NL vannacht om denk, half vier... maar het kan ook drie uur of vier uh -huh. uur zijn geweest. Toen had hij het ontzettend aan zijn zin. Ik denk dat de nacht uiteindelijk zijn tol heeft geëist. Ja. Ik heb hem nog wel even gesproken net, en maar dat mocht je naam hebben. De regisseur zegt dat hij misschien wel aan de lijn hangt. Oh, dat Klopt zou dat? heel mooi zijn. Hans van de Beek, goedemorgen. Ja, goedemorgen. <laughs> ja. Goedemorgen, Hans. Ja. Hoe laat is het nog geworden gisteravond? Want ja, het is wel een echt goede nacht. Ja. Dan heb je er gewoon echt geen nul van. Ik kan ik, in alle eerlijkheid, ik zou het je niet kunnen vertellen. Maar wij zijn wel teleurgesteld dat je hier vanochtend niet bent... om nota je eigen boekje voor het voetlicht te brengen. Mag ik nog even zeggen dat het ook helemaal niet mijn gewoonte is... en dat ik ook echt verbaasd ben van mezelf. Want op een of manier ben ik, ik heb mijn wekker wel gezet... en ik herinner me ook wel iets van daarvan, maar ik, ik werd gewoon wak. En het was gewoon, de, ik, ja... Ik vind het een, een mooie symbolieke, Hans. Ik ben een slachtoffer van de nacht geworden. Excuses. Ja, het woord brak krijgt een hele bijzondere betekenis als we jou zouden horen. Ja, ja. <laughs> maar goed, wil je nog even blijven hangen? Misschien dat we af en toe nog iets aan je, aan je willen vragen. Dat is wel gezellig. Dat kan wel. Of, of, of is er nog iets dat je zou willen zeggen? Als jullie iets willen weten, ik ben er voor jullie. Ja. <laughs> als de ridder van de nacht is. Ja. ja. Maar goed, uh, we hadden het even over uh, Kluun. Uh, we hadden het even over It en Roxy, hè, dat die er niet meer zijn. Er is eigenlijk niet echt een. nou ja. Een, een, ja, missen we wat? Of zeg je nou, het is, het is compleet zoals het nu is, is het ook goed. Dat heeft gewoon met de tijdgeest te maken hoe, hoe de samenstelling is. Ja, beide. Het heeft met de tijdgeest te maken. Die gekte van de jaren negentig, dat hedonisme... maar ook het, het, het geld uitgeven, dat is een beetje voorbij. Ja. Maar ik denk wel, wat sinds er ook Roxy en Itter niet meer zijn... wat je nu hebt, is dat alles een beetje verspreid is. Je hebt feesten in Paradiso, je hebt feesten in de Westergrasfabriek... je hebt het Magneetfestival, Valtifest en dat soort dingen al in, in Noord. Vorige week nog de Winterspelen. Dus er zijn heel veel dingen, feesten eigenlijk, die de functie hebben overgenomen van die, van die extravagante verkleedpartijen in Roxy en It. Dus ja. het is anders geworden. Er is niet meer één club. Z nou. Zijn jullie eigenlijk toch, want ik ben niet hoe oud is Hans van de Beek? Hans, hoe oud ben je? Ik weet het was niet meer. Waar? Wat? Hij is vier, gisteren was je 44, man. <laughs> toch? Nou goed. Nee, maar zijn jullie, er zijn natuurlijk ook een heleboel dingen voor hele jonge mensen. Kunnen jullie dat nog wel een beetje goed beoordelen? Nee, goed beoordelen. Kijk, wij kunnen ook niet een tent als Chinelli goed beoordelen. Of laat staan nee, want een tent is... als... Uh, het, het... Nou, ik vond het ook wel goed dat jullie dingen die niet meer zijn ook hebben opgenomen ja, in het, het boek. bijvoorbeeld. Dan moet je echt ja, ook Oeh, die... Ja, bij die... En, dus, en bij nieuwe tenten geldt ook, die wij niet uh, frequenteren... Uh, de nieuwe Anita bijvoorbeeld, ja, daar ga je gewoon heel veel mensen interviewen. En ja. je hebt ook wel heel snel een idee hoe relevant een tent is... Uh, als je met mensen praat en barmensen en danseressen en dj's en dealers. En, en, en wanneer is een tent relevant dan? Nou, als die voor een, uh, toch wel een, vrij, een, een, een redelijk lange tijd... Uh, een, een vaste groep uh, bezoekers uh, aan zich bindt. En oh. die bezoekers zijn dan ook altijd liefhebbers. Wat dat betreft is het nachtleven net als muziek... Uh, of, ja, dat, waar mensen kunnen echt met passie praten over een, een band of een dj... of over een kunstenaar, zoals Joost Wageman praat over, over een schilderij. Nou, zo, praten we, ah. zo praten bezoekers ook van een tent van, over die uh, club. Zijn jullie wel eens ergens geweigerd? Uh, niet uh, zakelijk. Ik ben ooit geweigerd, dat was wel mijn dieptepunt van de nacht... in het Cool Down Café, waar niemand wordt geweigerd... waar Kees Geel de uitvinder is van de afgeknipte broek... want Kees Geel heeft daar zijn theateropleiding bekostigd... en knipt op een zijn broek af omdat hij het te heet vond. En dat deden ze dus toen allemaal maar achter de bar, zo is dat ontstaan. Het verhaal is geverifieerd en correct bevonden. Uh, ik ben daar wel eens geweigerd. Volgens mij was het de eerste in de geschiedenis... omdat de portier toen zei, maar dat is heel lang geleden... jij komt er niet in, want jij bent hersendood. Nou, dan ben je echt ver als je dat bij de Cool Down <lacht> overkomt. Hersendood, ik, maar daar haalt hij gelijk. had Um, een vriend die bij me was, die zei van wel, ja. Ja. ja. Is er in Amsterdam een streng deurbeleid voor van alles en nog wat? Nee, dat vind ik ook wel leuk. Het is niet zoals uh, Londen of Parijs, dat er echt een guestlist terror is... dat je belangrijk of beroemd of rijk moet zijn of mooi. Eigenlijk kom je overal binnen. Misschien iets moeilijker bij Jimmy Woo en Club NL. Maar daarom hebben we voor Club NL hebben we ook een cursus binnenkomen voor beginners. En wat is de uh, gouden zin. regel? De <laughs> gouden regel is vriendelijk praten met, als het even kan... meer dan twee, drie woorden in een zin. De portier recht aankijken en dan niet kruislings... Niet aan de deur gaan rammelen. Niet zeggen. Uh, ik heb. Uh, oh kijk, Hans, Hans is gisteren ook binnengekomen, dus het valt dan mee. En ook niet zeggen van. Uh, uh, ik mag komen van Appie. Want Appie is de eigenaar, dan zegt de portier: dat is goed. Als je zijn nummer hebt, bellen maar even. Dus ja. dat zijn een aantal regels. Hans, wat wij nog zeggen? Dat was de eerste keer dat ik een Club NL binnenkwam. Echt waar? Ja. En het is ik goed is normaal normaal, normaal ik een dat soort tijd altijd gelijk. Maar gisteren was, was ik gewoon een Club NL. Ja. Maar goed, waar zit jij het liefste, Hans, in, in een hippe club of in een Bruine Kroeg? Nee, Isabel. ik moet echt wat zien aan een bar met een, een lajouf en een pakje nootjes ernaast. Ik, ik ben de Bruine kroeg van ons twee jaar. Ja, en wat is jouw favoriet in de Bruine Kroeg, ook de Engelse reet? Engelse reet, elders. Ja. Oostelijn, ja, ja, geweldig. Ja, ik las ergens dat uh, een, een gekookt ei mag nog net, maar verder willen jullie van wasabi-nootjes en zo niets weten. Nee. Het is allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, dus allemaal moderniteiten. Ja, eten wordt vaker romantiseerd ook. Ja. Ja. Goed, hey, dankjewel Hans. Eh, kruip lekker in je bed. Eh, misschien de volgende Ik keer. Het, graag gedaan. Ja, Kluun, jij wel. Hartelijk dank voor je komst eh, naar de studio. Graag gedaan, Hans Sterkte. Aan de Amsterdamse nachten. Dus een ode aan het Amsterdamse nachtleven. Het is een uitgave van Podium. En u kunt op teletekstpagina 260 weg op onze website nieuwschamp.nl. Wat zit er in Kamerbreed? Peter. Precies. Daar hebben we Hans Biesheuvel, voorzitter, MKB Nederland. Wouter is van de Tweede Kamerfractie van D66. En Dennis de Jong van het Europarlement van de SP. Die komen allemaal langs bij Kamerbreed. Wij zijn er volgende week weer, volgens mij. Ja, ja tuurlijk. Dag. Dag. Tot dan. Dag. Samen thuis, samen trots.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 Zij moet ook nadenken dat hier veel mensen staan die geen huis hebben. Morgenavond, 9 uur, in Holland Dok Radio. Waar willen ze die laten? Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Meer dan 250.000 mensen hebben diabetes zonder dat ze het weten. Bent u vaak moe? Heeft u veel dorst? Moet u vaak plassen?